Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Criminelen komen minder snel vrij. En ook mogen ze minder snel op verlof. Vandaag gaat een nieuwe wet in waarin staat dat gevangenen niet meer automatisch vrijkomen als twee derde van hun straf erop zit. En hun proefperiode wordt ook versoberd. Deze strafrechtsadvocaat vindt het geen goede zaak. Een belangrijk deel van detentie is ook wat wij noemen resocialisatie. En dat is weer terugkeren in de maatschappij en ook weer mee kunnen doen als volwaardig burger... Um, en natuurlijk niet opnieuw in de problemen komen. Al snapt ze wel dat slachtoffers blij zullen zijn met de strengere wet. Ik snap ook dat een slachtoffer natuurlijk het liefste zou willen dat iemand zo lang mogelijk uh, achter de tralies blijft. Of dat hij die diegene nooit kan tegenkomen. Maar ja, uiteindelijk moet iemand wel ook een tweede kans krijgen en goed kunnen terugkeren in de maatschappij. Op de vliegbasis Leerwarden is een F-16 in de problemen gekomen. Getuigen zeggen dat de bemanningsleden hun schietstoel hebben gebruikt... en dat ze parachutes hebben gezien. Het zou mis zijn gegaan bij het opstijgen. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. Voor het einde van het jaar moet er duidelijkheid zijn... over de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. Anders trekt de gemeente de stekker eruit. Het is een duur project en het is onduidelijk... of al het geld ook terugverdiend kan worden. De gemeente hoopt dat de deadline ervoor zorgt dat alle partijen tempo maken. Vandaag is Kitty Kotting de herdenking van de afschaffing van de slavernij in ons land. In Amsterdam is een bijeenkomst bij een monument en daar zal ook burgemeester Halsema aan spreken. De grote vraag is, gaat zij sorry zeggen voor het slavernijverleden van haar stad? Verslaggever Jeroen de Jager denkt van wel. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad Amsterdam gezegd... die excuses moeten er komen. Dus dit is ook de laatste kans voor het bestuur om die excuses te maken. Omdat volgend jaar weten ze niet of ze er nog zitten. Dus ja, iedereen gaat er toch wel vanuit dat die excuses er komen. We horen het vanmiddag. Dan is die herdenking met de toespraak van burgemeester Halsema. Het weer een grijze dag. Vooral in het oosten regent het af en toe. Het is best koel cool en gaat op 17. Morgen meer zon en dan wordt het ietsje warmer. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen Zeeburg en Knopende Amstel drie kilometer... met een kwartier vertraging dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Het was een aanrijding met vier voertuigen. Twee rijstroken zijn er dicht. Er gaat nog tot 10 uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeersinformatie.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 Sure he can. Sono qui sta dietro fror giusto degli Oh yeah Some pop calls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 you don't. Ah mm -hmm.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 We're Antwoord 106.9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 Als de dag begint <laughs> en je voelt dat het zonnetje brand. zorg dat je ontspant, zo zijn. naar de start, overrichting, het strand Overal in Nederland, hier is die zomer mij.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 Sunlight plays upon her head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 Zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Van de wereld weet ik niet.